Want als je toen luistert naar de muziek van zo'n 10, 15 jaar geleden, toen was hij veel meer country. En toen werd hij ook nog heel erg beïnvloed door onder andere Johnny Cash. Niet zo moeilijk, want het was op dat moment ook zijn schoonvader, want hij was toen de tijd getrouwd met Roseanne Cash. Als je luistert naar zijn laatst verschenen cd, The Outsider, dan hoor je eigenlijk weer een beetje meer de, nou, noem het maar, echte Rodney Crowell. Meer de Amerikanen muziek. Nou ja, Amerikanen country, het raakt elkaar heel erg, hè. We can turn back now. It's in the water. It's in the wind. It's where you're going. It's where you've been. It's what you'll do. What you don't. It's what you're willing. And what you want. There's no captain mountain moonlit path, an ice cold shower, a long hot bath, it's something waiting for you, just a little far. Rigend, fame.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 Vinkenoog schreef tientallen dichtbundels en stond bekend als de oudste hippie van Nederland. Hij praatte graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. In 1951 stelde Vinkenoog de poëzie bloemlezing Annotaal samen, met werk van vernieuwende dichters, die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd hij gekozen tot dichter des vaderslands. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud vicepresident president Cheney... jarenlang een terreurbestrijdingsprogramma achtergehouden voor het congres. Dat meldde de New York Times en persbureau AP. Het congres zou acht jaar lang niets hebben geweten over het terreurbestrijdingsprogramma. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA. Die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Europa geeft voorlopig geen ontwikkelingsgeld meer aan Niger... omdat de president langer aan de macht wil blijven... De laatste termijn van de 71-jarige president Tandja loopt in december af. In een poging langer aan te blijven heeft hij het parlement en het constitutionele hof ontbonden. Hoeveel ontwikkelingsgeld Niger nu misloopt van de EU is onduidelijk. In Nijmegen heeft gisteren een grote brand gevoed bij een bedrijf met chemische middelen. De brand ontstond na een ontploffing in een hal. Eén medewerker raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester De Graaf van Nijmegen zei dat er bij de brand geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het slot vanuit de Zuidwesten regen, die zich in de loop van de ochtend uitbreidt. S'middags geleidelijk droger en kans op zon het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 There's beauty everywhere Shrapnel flying Soldier hit the dirt She comes so close You feel her then She tells you no Yeah. She breaks the rules so you can see. She's wilder than you'll ever be. You talk religion, but she won't convert. Van Jazz met David Habich en Fred Kroonsberg... in het druilerige Zandvoort op dit moment. Maar het wordt beter weer, heb ik gehoord. Dus niet gedreurd, kom gewoon naar Zandvoort toe. Madeline Peru, die opende. Maar we gaan nu naar het Sea Jazz Festival. We blijven er even met een heerlijk nummer van Melody Cardo. Will you comfort me? My soul is -E a My soul is -E a My soul is -E a I said my soul is -E a now. Mm. My soul. My is so weary and beaten down from all my misery. Yeah, oh Lord, who will comfort me? My soul is so weary and beaten down from all my misery. Yeah, oh Lord, who will comfort me? They love. Me. My heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? La Mm-hmm. Verzoek van onze computerguru, David. Nu een nummer van David, Sanborn. Tony, Lonesome. J'avoue, je n'ai bavais pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. Bonjour. Alar? Tevreden toch? Mijn hele mond. Bonjour bonjour. dat is het. Het is het. Het Mais het. Het is het. c'est là C'est là c'est là. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is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 Des yeux très doux, les très doux. tiens, maman. Tout un roman d'amour, tout un un poétique roman. Et poétique, épatitique, mais il m'entend. Tout un roman d'amour. En smaakvol brokje Frans was dat met Charles Aznavour en Patrick Bruel van de dubbele cd Entre Entredeux staat voor tussen de twee wereldoorlogen wat de muziek betreft en daarvoor La Javanese van Madeleine Peru Ben Webster, hij is een tenorsaxofonist saxofonist die je met recht koning kan noemen in zijn soort laten we gaan luisteren naar het heerlijk ontspannende Solville Thank you. C. Lewis Trio. Heerlijk is dit, deze muziek. Daar word je vrolijk van. Summertime was dat. We dachten dat Adam Spoor hier wel eens een keer optrad. In Zandvoort. Hier op het plein, het gasthuisplein. Bij Alex. Bij Alex. En ik heb hier toevallig een uh, cd in mijn handen gekregen. En dat is van Rekaard en Adam Spoor. Quintet. En hier staat die uh, Rekaard op de trompet. En Adam Spoor op de Noorsaks. Frans van Tongeren op piano. Rob Veenhuizen op bas. Kees van Lent op de drums. En nog Jolanda Kaart, die zingt wel eens. Maar ik weet niet op dit nummer. We gaan het horen. Prachtig uh, CD. Mooi. Voor een goed doel staat erbij. Voor Malawi. Voor Malawi. En we gaan, uh, we gaan maar eens een keer luisteren wat het geeft. Fine and mellow. MUZIEK Love is like a faucet It turns And het getuigt van moed en lef als je een topic van Billy Holiday gaat zingen. En Dat heeft Jolanda Kaart op een schitterende manier gedaan met de Ray Kaart Adam Spoor Quintet en zij treedden hier vaak op in het Gasthuisplein. Dus als je nog eens een keer wat leest in de krant, ga erheen, want het is uh, prachtig muziek. De opname stamt uit 1998 en is opgenomen in de Doopsgezindekerk te Haarlem. Jimmy Smith, hij is een bekende organist, vooral een idool van vele pensionados. En daarover in het uh, tweede uur uh, meer, want ik heb een uh, CD gekregen van een Stammers, Stammers, Choice. En daar staan heel veel bluesnummers op. En daar staat ook als zij titel op Blues for a Pensionada. En dat gaan we in de tweede uur laten horen. Maar eerst Jimmy Smith met het heerlijke nummer Only in it for the money.